12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Helmer Helmers... die onderzoek gaat doen naar de journalistiek in de Gouden Eeuw. Verder een mediaforum met Katrien Keil en Tom Verlind. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag, Spaanse premier bezoekt plaats van treinramp. Utrechtse prostituees betogen bij Stadhuis... en Nederlands ingenieursbureau ontwerpt openbaar vervoer in saudi arabië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 In Spanje wordt op dit moment één minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers van de treinramp. De trein ontspoorde gisteren bij de Spaanse stad Santiago de Compostela. Tenminste 78 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Spanje-correspondent Robert Boschart. Spaanse media, Robert, meldde dat de machinist veel te hard zou hebben gereden. Hoe hard reed hij dan? Meer dan dubbel wat hij had mogen doen op dat traject, juist op die bocht, vlak voordat je bij het station van Santiago aankomt. Dat stuk dat was recentelijk verbouwd, daar had hij maar 80 per uur kunnen rijden, mogen rijden. En waarschijnlijk reed die trein ergens tussen 180 en 190 kilometer per uur. Maar als machinist moet hij toch geweten hebben dat daar een gevaarlijke bocht zat? Ja, want die bocht die stond ook ingeschreven als een probleem. Dat was uh, een paar jaar geleden verbouwd en toen hadden de technici van het ministerie van Industrie al twijfels aangetekend. Maar goed, dat is natuurlijk omdat Spanje bezig is een heel groot deel van zijn spoorwegen net om te bouwen naar Europese spoorbreedte. En daar, laten we maar zeggen, een beetje haast mee heeft. En hetzelfde is eigenlijk met deze machinist gebeurd, want hij had ergens vertraging opgelopen, probeerde dat in te halen. En hij was een minuut of vier, vijf te laat. En daarom reed hij maar ook echt veel te hard. 80 of ja. 190, dat is nogal een verschil. Eh, 78 mensen eh, inmiddels, tenminste 78 doden gevallen. Ook veel gewonden. Hoe gaat het daarmee? Vijftien in heel ernstige staat. En wat nog erger is, vijf personen in coma. Het zou dus uiteindelijk wel kunnen zijn... dat het dodencijfer boven de 80 komt te liggen. En dat zou het dan de zwaarste treinramp in de hele Spaanse geschiedenis maken. En eh, wel zijn alle lichamen dus uit eh, de wrakstukken? Ja, het is een verschrikking. Als je ziet of als je hoort hoe een van de wagons... vijf meter hoog de lucht ingeslingerd is bij dit ongeluk... dan zie je wel wat voor een enorme klap dat is geworden. Ze hebben enkele problemen met identificatie van overleden mensen. Eh, twee personen zijn op dit, dit ogenblik nog steeds niet geïdentificeerd. Vanwege die enorme klap gisteravond dus in Santiago de Compostela. Dankjewel, Spanje-correspondent Robert Borschart. De rechter bepaalde gisteren dat de raamprostitutie... aan het zandpad in Utrecht moet stoppen. Uit protest kondigde de prostituees aan dat ze een kampement zouden opslaan... voor het stadhuis in Utrecht. Verslaggever Matthijs Holtchop is bij het stadhuis. Matthijs, staan er al tenten? Nee, er staan vooral satellietwagens van uh, radio- en tv-stations. En van de dames zelf uh, is nog niet zoveel vernomen. Uh, een van de advocaten die de dames vertegenwoordigt is Wil Post. Die is hier al wel. Hoeveel mensen verwacht u nog hier bij het stadhuis? Uh, we verwachten ongeveer 50 mensen hier nog uh, voor de demonstratie. Ja, een aantal uh, kunnen het zich niet veroorloven om niet te werken. Uh, dat, ja, dat zijn juist de mensen die we hadden moeten beschermen. Uh, maar de, de sterke vrouwen uh, weet je wel, die, die strijden voor rechtvaardigheid... Uh, die verwachten we hier nog wel. Uh, um, wat is het doel dan vanmiddag? Uh, het doel is uh, om het recht op te eisen van een veilige werkplaats. Uh, het zandpad is hen ontnomen uh, en er is geen alternatief geboden. Uh, en ja, dat kan wel even duren. En op het moment dat je ja, geen toegang hebt tot financiële diensten... zodat je een buffer hebt uh, of, of een vakbond die achter je staat en zegt van... joh, wij helpen je wel even in de periode naar een nieuwe werkplek. Ja, ben je afhankelijk van andere exploitanten. Uh, en die spinnen hier garen bij je. Ja, en er is ook nog een plan om een soort corporatie op te richten... Hè, van een aantal vrouwen die zelf uh, de zaken gaan regelen. Hoe staat het met dat plan? Ja, dat, daar wordt druk aan gewerkt. Als het goed is hebben we daar volgende week de juridische documenten voor. Want dat zou namelijk zo'n demonstratie als vanmiddag overbodig kunnen maken. Um, nou, dan nog steeds moet je huren van een exploitant... die ja. door de burgemeester niet vertrouwd wordt en verdacht wordt van mensenhandel. Dus het blijft een kromme situatie. Dat blijft dan wegen, waar vanmorgen de, de tenten van dicht gingen. Ja, exact, dat klopt. Dat is uh, de, de wega. We hebben eerder geprobeerd om van de olifanten te kunnen huren. Maar um, ja, toen is eigenlijk die exportatie een uh, beetje gegeven aan een ander... en niet aan degenen die daar werken zelf. Ja, waardoor we eigenlijk weer even onhold werden gezet. Van ja, weet je wel, het heeft geen zin om iets op te richten als je niks kan huren. Ik zie daar de eerste tent, uh, het uh, plein, oplopen. Wat, wordt, wat gaat er precies gebeuren? Wat gaan we zien? Komt hier een kampement, een, uh... Een, een, een nieuwe hoe heet het, demonstratiebeweging om hier een kampement op te slaan. Ja, de, Occupy. We zijn op zoek naar een veilige werkplaats. En als de burgemeester denkt dat, uh, weet je wel, dat het nergens veilig is... Ja, dan moet hij hier maar voor de veiligheid zorgen. Dan gaat het hier gebeuren. Dan gaat het hier gebeuren. Dank u wel. Oké, okay, succes. Dank je wel ook. Verslag even Matthijs Holtrop bij het stadhuis van Utrecht was dat.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 Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. De politie heeft twee mannen van 22 opgepakt voor een plofkraak in Nieuwegein. In hun auto lagen spullen die bij een plofkraak gebruikt kunnen worden. Gisteren werd in een winkelcentrum in Nieuwegein geprobeerd een ING-geldautomaat op te blazen. Mislukte? De daders maakten geen geld buiten, Maar wel ontstond er brand. Het winkelcentrum was urenlang dicht voor het publiek. Het Nederlandse ingenieursbureau Royal Haskoning, DHV... heeft een opdracht binnengesleept voor het ontwerpen... van het eerste openbaar vervoerssysteem van de stad Daman in Saoedi-Arabië. Er moet een light rail komen en een nieuw busnetwerk. Projectmanager Niels den Hartog, goedemiddag. Goedemiddag. Er is dus nog helemaal geen openbaar vervoer in Daman? Nee, er is wat gereguleerd uh, openbaar vervoer, maar dat stelt uh, niet zoveel voor. Dus het is een uh, hele uitdaging om dat uh, voor elkaar te krijgen, ja. En het is een stad die wordt gedomineerd, dus door auto's. Ja, ik moet je voorstellen: een stad van meer dan 2 miljoen inwoners. En, uh, nou, een groot autobezit en uh, files uh, op grote delen van de dag. Want de benzine is niet duur, hè, geloof ik, in Saudi-Arabië. We zien dus inderdaad maar 15 cent per liter of zo. Dus uh, ja, dat maakt de introductie van openbaar vervoer er ook niet makkelijker op, natuurlijk. Maar het ministerie van Transport in Saudi-Arabië heeft een, uh, een hele duidelijke visie. Uh, die wil een alternatief voor die auto bieden. Een hele goede visie. En uh, nou, daar hebben ze ons voor gevraagd om daarbij te helpen. Is er wel ruimte voor in de stad? Want we weten eigenlijk zelf bijvoorbeeld in Amsterdam, de Noord-Zuidlijn, dat is nogal een gedoe als je zoiets nieuws wil aanleggen in een stad die al bestaat. Uh, dat klopt, we zijn er inmiddels even kijken, er is uh, in de buitenwijk, uh, zeg maar de, de toeleverende lijnen, daar is uh, voldoende ruimte, daar, daar is het uh, redelijk makkelijk in pasbaar. Echt in de binnenstad, uh, waar het natuurlijk ook nodig is, daar uh, zal het nog een hele uitdaging zijn om dat op een, uh, een goede manier in te passen. En, uh, maar goed, dat zijn de disciplines waar wij denken dat, we, dat er goed in zijn, en stedelijke inpassing onder andere. Ja, want hoe doe je dat vanaf nul beginnen? Maar uh, nou het gaat in eerste instantie om een haalbaarheidsstudie. Dus uh, kijken met een aantal disciplines, stedenbouwkundigen, mensen die verstand hebben van infrastructuur, mensen die hebben verstand hebben van de exploitatie, uh, om te kijken hoe je dat systeem aanlegt, waar het komt te liggen. Uh, en vervolgens, en dat is een deel wat dan niet bij ons ligt, maar bij het ministerie, om uh, te kijken van hoe krijg je nou die mensen vervolgens van de auto in dat openbaar vervoer. Heeft u dit al in andere steden gedaan? Uh, nou, we hebben natuurlijk in, ne in Nederland uh, zijn we betrokken geweest bij een uh, nou, groot aantal openbaar vervoerprojecten. Onder andere Zuid-Angent is uh, vergelijkbaar met HOV-bussen. Uh, Randstad -Ril, dat lijkt uh, um, erop qua treinen. Uh, dus ja, we hebben ervaring op dit gebied. Dank u wel, projectmanager Niels den Hartog van Royal Haskoning DAV. In de resten van Brabant is een flinke populatie van de grote modderkruiper ontdekt. Dat heeft de stichting Ravon bekendgemaakt... die zich inzet voor de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen. De zeldzame vissoort houdt zich op in oude kreken en sloten. Er zijn verschillende oorzaken voor de opkomst van de vissoort... zegt een woordvoerder van Ravon. Sowieso het schoner worden van het water en het, het helderder... waardoor uh, uh, water weer uh, meer planten bevatten waar, waar die grote modderkruiper... Uh ja, wat voor de grote modderkruiper heel belangrijk is. En ik denk ook dat het uh, sowieso bij uh, het beheerders van watergang ook het, het besef is gekomen dat het een bijzondere vissoort is. De grote modderkruiper was begin vorige eeuw een veel voorkomende vissoort in Nederland. Maar door groot onderhoud van sloten, met bijvoorbeeld baggermachines, werd zijn leefgebied aangetast. Voor het eerst in twee jaar is de Spaanse werkloosheid licht gedaald. Het aantal werklozen in Spanje zakte het afgelopen kwartaal... van 6,2 miljoen naar net onder de 6 miljoen. En Dat komt onder andere door het toeristenseizoen. Veel Spanjaarden vonden daardoor een tijdelijke baan. Spanje heeft een van de hoogste percentages werklozen in de Europese Unie. Meer dan 26 procent van de beroepsbevolking heeft geen werk. De 39ste landelijke hittegolf is een feit. Weerplaza meldt dat om 12 uur, 10 minuutjes geleden dus, de temperatuur in de beeld boven de 25 graden uitkwam. En daarmee is aan alle eisen voldaan, zegt weerman Marco Verhoef. Vijf dagen op rij, boven de 25 graden, waarvan drie boven de 30. Laatste hittegolf in Nederland was in juli 2006. Sport. Guus Hiddink is door de tuchtcommissie van de Russische voetbalbond... voor zes wedstrijden geschorst. De Nederlandse trainer gaf vorige week in de wedstrijd... tussen Anji en Dynamo Moskou een duw aan de vierde official. De straf zal overigens weinig gevolgen hebben... want Hiddink stapte, zoals u weet, een paar dagen geleden op bij Anji. Hij zal voorlopig ook niet bij een andere club aan de slag gaan. Britta Steffen doet tijdens de wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona niet mee aan de 50 meter vrije slag. De wereldrecordhoudster op de 50 meter vrij plaatste zich niet vanwege ziekte. Maar een andere Duitse zwemster wilde haar plaats wel aan haar afstaan. De Duitse zwembond gaat niet akkoord met het voorstel en wil dat Steffen zich volledig richt op de 100 meter vrije slag. Britta Steffen geldt op de 50 meter vrije slag als een van de concurrenten van Ranomi Kromowidjojo. Ploegleider Bjarne Ries van de wielerploeg Saxo... breekt met co-sponsor Tinkoff Bank. De Deen heeft de onderhandelingen met de Russische eigenaar van de bank afgebroken... omdat er een verschil van inzicht is over de manier van leiding geven. Hoofdsponsor Saxo gaat nog wel een jaar door. Voor de ploeg van Bjarne Ries rijden onder andere... Alberto Contador en de Nederlander Karsten Kroon. In Den Haag bij Dave B, Jolanda van der Velde. Mark de zijn files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Laren 3 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk Oost 2. Na een aanreding is de A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar staat, is bij de Afrit Arkel de rechte reishok dicht. Er staat vanaf de Afrit Leerdam 4 kilometer. Verkeer op weg naar Gorkum kan beter omrijden vanaf Knopendel. Via Den Bos en Waalwijk over de A2, A59 en de A27. Dankjewel, Jolanda. Nog een keer het belangrijkste nieuws. In Santiago de Compostela zijn tot nu toe 78 lichamen geborgen... uit het vlak van de trein die daar gisteravond ontspoorde. Utrechtse prostituees gaan vanmiddag betogen bij het stadhuis. Vanochtend zijn de laatste seksramen aan het zandpad gesloten. En het Nederlandse ingenieursbureau Royal Haskoning... gaat voor de stad Dammam in saudi arabië is dat... een nieuw openbaar vervoerssysteem ontwerpen.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het gameblad Power Unlimited bestaat 20 jaar en dat zullen we weten ook. We bellen zometeen even met de hoofdredacteur Maarten Blonk. In het mediaforum presentatrice en columnist Katrien Kijl en mediaadviseur en oud-omroepbaar Ston Verlind. Het gaat onder meer over de terugkeer van deze man op tv. Maar ze hebben een verborgen verlangen. Ze willen optreden in een pornofilm. Inderdaad, Paul Jambers in de Nationale Nieuwsquiz... zometeen Walt Hoeben, die komt uit Breda. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. De Gouden Eeuw was op allerlei vlakken een interessante periode... in de Nederlandse geschiedenis. We weten er al veel van, maar nog vrijwel niks... over de journalistiek in die tijd. Helmer Helmers, onderzoeker van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis... van de Universiteit van Amsterdam, gaat met dat onderwerp aan de slag. Gisteren werd bekend dat hij daarvoor ook nog een belangrijke subsidie heeft gewonnen. Meneer Helmers, goedemiddag. Tot nu toe heeft u zich vooral bezighouden met toneel in de 16e en 17e eeuw. Van waar dit onderzoek naar de journalistiek? Nou, het toneel in de 17e eeuw was een heel belangrijk opinierend genre. Dus uh, als er een grote gebeurtenis was, dan schreven de titelschrijvers een toneelstuk waarin ze, waarop ze, waarin ze daarop uh, reflecteerden. Dus eigenlijk is die afstand tussen, tussen nieuws en, en toneel in deze periode uh, heel erg klein. En, en waar werd dan over geschreven in de Gouden Eeuw? Over, over van alles. Ze schreven vooral, uh, het nieuws ging vooral over oorlogen natuurlijk. Er waren ook echte oorlogsjournalisten, zelfs uh, wat je zou kunnen noemen oorlogsfotografen die achter het leger aanreisden en, uh, en gravures maakten van, uh, van belangrijke slagen bijvoorbeeld. Dus oorlog was heel erg prominent. Maar uh, men was ook gefascineerd door koningshuizen. De geboortes van uh, koninklijke baby's, zoals we dat deze week nog hebben mogen meemaken... Waren een regelmatig onderwerp van uh, in de kranten bijvoorbeeld. En um, wat toch wel echt particulier is voor de 17e eeuw, is de interesse voor, voor wonderen en, en, en, en rare gebeurtenissen zoals baby's die geboren worden met vier armen of is uh, dus een, een monster aanspoeld. Als ik het zo hoor, is er niet zo heel veel veranderd. Nee, nee, nee, dat is ook helemaal niet zo. Nee, de, de, de, eigenlijk lijkt die 17e eeuwse uh, nieuws. Um, cultuur heel erg op wat we nu zien. Je ziet eigenlijk de geboorte van de media maatschappij in deze periode. Ja. En, en u zei net al, er waren uh, oorlogscorrespondenten... maar ook, ook gewoon echt wel journalisten? Ja, die journalisten... Er, er werden, de eerste kranten werden opgericht in de 17e eeuw. En dat waren, dat waren mensen die hadden als, als uh, correspondent in het leger gediend. En die hadden een enorm netwerk aan, aan correspondenten... ...door heel Europa en die verzamelden dus actief nieuws. En dat waren wel journalisten, maar ze waren niet um, objectief... En dat, dat, ...omdat ze zo dicht bij de machthebbers stonden. Dus ze probeerden wel um, objectief uh, te berichten... ...maar je ziet vaak dat, dat er toch uh, invloed van, van machthebbers uh, in die kranten uh, doorklinkt. Dus ook toen werd er al gespind... Er werd heel veel gespind, ja. Er werd misschien nog wel meer gespind dan vandaag de dag. Er zijn, uh, er zijn allerlei overheidsambtenaren uh, en diplomaten druk bezig... met het, uh, met het fabriceren van verhalen uh, voor de pers. Ja. Zo te horen, hebt u er al aardig wat over gevonden. Verwacht u, wat verwacht u nog tegen te komen eigenlijk, als u nu verder onderzoek gaat doen? Nou, waar, waar ik vooral naar wil kijken, is internationaal nieuws. En dat is iets wat heel erg groot wordt in de 17e eeuw. Dus nieuws is een heel oud... Er is het altijd zo oud op de wereld, maar um, lange tijd blijft vooral in Nederland het nieuws beperkt tot, uh, tot de Nederlandse opstand. Als er uh, tegen Spanje, de oorlog tegen Spanje, als er dan een bestand komt, uh, vrede met Spanje, dan richt men de blik naar buiten. En ik wil kijken wat dat, wat dat internationale nieuws doet. Dus Voor het eerst gaat men naar, om zich heen kijken uh, in Europa en de vraag is wat, wat dat voor, ja. wat, wat voor een impact heeft. En wat ook gebeurt is dat um, de Republiek opeens belangrijk wordt voor, in de internationale politiek. En dat dus uh, internationale politici proberen de Nederlandse publieke opinie te uh, bespelen. Ja, ja. Uh, en en dat ik, die, die processen wil ik, wil ik gaan onderzoeken. Nou, als het klaar is, uh, maken we weer een afspraak. Dan gaan we eens even bellen hoe, uh, hoe, wat u allemaal boven water hebt gekregen. Uh, veel succes daarmee. Helmer Helmers, hij is uh, postdoctoraal onderzoeker... verbonden aan de, het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis. En dat is weer onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Uitzending van Caro Brandpunt Reporter over de fraude is de aanleiding geweest om drie verdachten op te pakken. Dat bleek vandaag in de rechtszaak tegen drie verdachten... De OM hield de verdachte al langer in de gaten... maar toen de KRO een reportage uitzond over de fraude met toeslagen door Bulgaren... waren ze bang dat de media-aandacht het onderzoek zou verstoren. De advocaat van twee verdachten denkt juist dat het OM snel na de uitzending tot arrestatie overging... om snel een publicitair succesje te boeken. Volgens de advocaat hadden de verdachten zonder de media-aandacht niet maandenlang in voorarrest hoeven zitten. De drie verdachten worden beschuldigd van het oplichten van de Belastingdienst voor 3,3 miljoen euro. De Koninklijke Baby heeft de Britse krant The Times geen windeieren gelegd. Afgelopen dinsdag werden er meer dan 50.000 exemplaren verkocht. En daarmee behaalde de krant het hoogste verkoopcijfer van alle Engelse kranten. De verkoop lag 15 hoger dan op een normale werkdag. Veel mensen kochten de krant als aandenken. We blijven even in Engeland, want de eigenaren van het societyblad OK Magazine... hebben excuses aangeboden. Uw laatste coverstory over het dieetregime van prinses Kate... Zou, uh, dat, dat zij moet, uh, zou moeten volgen om weer in vorm te komen... dat schoot veel Britten in het verkeerde keelgat. Het Roddel magazine kreeg felle kritiek in de sociale media. Mensen vonden het verhaal ongevoelig. Radio- en tv-presentator Katie Hill riep via Twitter zelfs op... tot een boycott van OK Magazine. De oproep werd massaal geretweet. De uitgever heeft inmiddels laten weten dat het niet de bedoeling was... om kritisch te zijn over Kates uiterlijk. En goed nieuws voor de liefhebbers van Paul Jambers, dus. Want na jaren afwezigheid keert de man met het zwoele stemgeluid terug op TV. Volgens de Vlaamse journalist zijn onderhandelingen over een nieuw, maar nog titeloos reportageprogramma op het commerciële VTM in een vergevorderd stadium. Over de inhoud is nog niks bekend, maar Jambers gaat in ieder geval weer interviewen. De laatste keer dat we hem hoorden was toen hij na tien jaar terugkeek op zijn serie Jambers. Hij vond het een succes en een mooie afsluiter. Dat was eigenlijk voor mij een afsluiter. Ik vond het heel mooi om al die, die mensen die we toeland moeten hebben... tien jaar later nog eens te gaan uh, bekijken, nog eens met te praten... en kijken hoe het, hoe het gegaan is in het leven. Dat is een gigantisch succes geweest in Vlaanderen, in Nederland ook. En kennelijk krijgt hij er dus geen genoeg van... en kunnen we binnenkort weer genieten van zijn mooie uitspraken. Homies, bolides, games en chickies. Welkom in de wondere wereld van gameblad Power Unlimited. Het blad bestaat dit jaar twintig jaar. En dat is knap, want het is het enige papieren gametijdschrift van Nederland. De hoofdredacteur van Power Unlimited is Maarten Blonk. En die is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Maarten, hoe verklaar je het succes van het blad? Ja, het is een beetje een heel lastig verhaal eigenlijk. Ik probeer het heel kort te houden. Maar 20 jaar geleden is het ooit opgestart. En toen was het een hele andere setting natuurlijk. Hè. Toen had je... Nog wat minder websites, je had wat minder informatie en je moest Pauline dit kopen om je game-informatie tot je te nemen. Wij gaven een soort van koopadvies naar onze lezers. Aan het deel is het Nederlandse wel iets veranderd. Maar wat wel is gebleven is dat wij een hele kenmerkende tone of voice hebben. Wij spreken inderdaad met de woorden die je net al zei. Daarbij bereiken we volgens mij onze doelgroep gewoon heel goed. En... Jullie, jullie hebben een eigen stijl en die slaat aan bij die doelgroep op een of andere manier. Ja, de doelgroep is 12-jarige jongens. Tot, nou pak een beetje 20, 22 jaar. Maar wat wij heel erg zien is dat we een doelgroep hebben die blijven hangen. Dat je het Donald Duck-effect zou je kunnen zeggen: Dat als je ooit abonnee bent, dat je dan dat blijft. Ja, want, want het abonneetal uh, uh, zit op 23.000 en dat is al heel lang ja. zo, geloof ik. Hè? Ja, dat blijft redelijk stabiel en dat is enerzijds onmerkelijk omdat het bladerenlandschap en de krantenoplagers uh, zakken natuurlijk behoorlijk. Gamen daarentegen groeit. Dus de interesse in uh, het onderwerp waar wij het over hebben, dat, die neemt ja. wel toe. Maar je zou dus automatisch denk... denken dat het dan eerder digitaal wordt aangeboden. En jullie verschijnen toch nog steeds gewoon op papier. Ja, klopt. Ja, we hebben ook wel een website hoor. We zijn heus wel achter de scherm ook bezig om, uh, om ook voorbereid te zijn op ooit... Ja, dat is misschien helemaal digitaal moeten. Dat is moeilijk te zeggen. Maar het bad doet het gewoon heel goed. En ja. die toon die wij uh, gebruiken, uh, ja, we hebben daarmee toch wel een kleine. Uh, uh, succesformule te pakken en maar daar leg, gaan we leg, dat, wel mee door. Leg dat nog eens beter uit die toon, want uh, op een of andere manier slaat dat aan bij de, bij de lezers. Uh, die redacteuren zijn ook een soort uh, ja, helder voor hun, hè, geloof ik. Ja, ja, klopt. Kijk, je, je kunt natuurlijk op, op twee manieren over uh, games schrijven. Je kunt het heel serieus aanpakken en wat, wat luchtiger doen. Nou, dat laatste hebben wij gedaan. Uh, wij schrijven, schrijven onze redacteuren een beetje voor als, uh, naar voren als ja, voorbeeldfiguren of ambassadeurs van een bepaald genre, van een bepaalde game, een schietspel of race -spel. En Op een gegeven moment ga je daar als lezer wel mee identificeren en op die manier krijg je toch een soort band. Uh, daarbij de tone of voice die we net al bespraken, uh, dat is iets anders dan goddroge info. En daardoor ja, creëren we toch een soort van uh, clubgevoel. Ja. En uh, ik denk dat dat gewoon uh, onderscheidend is ten opzichte van uh, wat serieuzere game journalistiek. En dat helemaal voor jongens, voor puberende uh, jongeren. Dat dat wel uh, werkt. Maar de, de gemiddelde leeftijd is geloof ik een jaar of 35 bij jullie redacteuren. sommigen zijn al tegen de 40. Zijn jullie nog wel connected met de doelgroep van 12 tot 20 jarigen Ja, ik denk dat, uh, ik denk dat we daar niet zoveel moeite voor doen. Want als je, je games speelt, het zijn natuurlijk gewoon spelletjes. Volgens mij blijft hij dan wel jong. En uh, uh, ik heb daar nog geen last van ondervonden dat we daar moeite mee hebben. Dus uh, nee, ik denk nou, het niet. Er komt een jubileumnummer, uh, heb ik begrepen. En uh, de redactie moet naar buiten om te klussen. Leg uit. Ja, we hebben sinds gisteren is ons, of, is ons blad uit. Uh, dit is een heel dik blad en er staan op de voorkant allemaal covers van alle verschenen uh, exemplaren uh, van 20 jaar geleden tot nu. Die hebben we, dus een Klein poststerrelformaat stellen we erop. En daarbij zit een poster bij het blad en die kun je achter je raam hangen. En dan kun je een game room makeover winnen. En dat is, dat is nogal wat, want dat denk ik de, de droom van elke gamer... En die gaan wij uh, maken voor, die, uh, voor de winnaar. Dus we gaan uh, naar het ouderlijk huis en we gaan die game room uh, een flinke ah, okay. geven. Dus je krijgt een nieuwe tv, een nieuwe pc, een nieuwe spelcomputers. ik geloof ook nog een waardescheck van uh, een bepaald bedrag voor uh, een winkel. Waar ja, oké, okay, ja, natuurlijk. Nee, ik geloof het allemaal wel. En, en die, die poster, dat is een oude Atari of zo? Uh. Nee, de poster is is is is echt een buren en hele opvallende kleuren ja, okay. die achter je raam staan. Uh, veel plezier en uh, gefeliciteerd met het 20 twintigjarig bestaan van Power Unlimited. Maarten Blok. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken het mediaarchief. In de week dat de slimste mens weer is begonnen met quizmaster Philip Frederiks en enig jurylid Maarten van Rossum kunnen we niet heen om de opmerkelijke rol van de presentator van zo'n quiz. In dit geval gaat het over de zwakste schakel. Volgens het Britse format moest een wat bitsige, roodharige dame die quiz leiden. De kandidaten kleineren dan met filijne opmerkingen. Bij de BBC, BBC was dat Anne Robinson. In Nederland vervulde Shasha Morali die rol met verf. Ze kregen veel kritiek op. Maar de kijkcijfers werden wel steeds beter. We hebben een fragment uit de laatste de uitzending was in 2001 met voormalige winnaars. Maar Sasha was niet onder de indruk van hun prestaties. Nou, het is geen verheffend schouwspel, dat gestuntel van jullie. Uit een hele ronde wisten jullie zogenaamde winnaars niet meer dan 90 euro te slepen. Maar wie kost jullie zoveel geld? Wie is de zwakste schakel? De statistisch sterkste schakel is voor de vierde keer Kees, omdat hij de meeste vragen goed heeft beantwoord. De meeste foute antwoorden heeft Harmke gegeven en zij is daarom de zwakste schakel. Maar hoe zal het stemmen gaan? Wie moet naar huis? Laat het maar horen. Wie is volgens jullie de zwakste schakel? Harmke. Petra. Harmke. Kees, waarom Harmke? Harmke. Uh, ik moest even terugrekenen, want het was een beetje een hectische ronde. Maar ik wist dat ik een paar keer had kunnen banken, dus het lag niet aan hun. En uh, dan moet het aan Harmke gelegen hebben. Logisch. Harmke! De makker maar Courant kan een extra editie gaan drukken. En ik denk dan dat de schreeuwende kop op pagina 1 zal luiden... muurbloempje geknakt. Je bent de zwakste schakel. Tot ziens. RTL zond, dit was zond de laatste uitzending uit 2001. RTL zond die uh, serie De Zwakste Schakel zes seizoenen uit tussen 2001 en 2004. Dit is Radio 1 Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Katrien Kel, is columniste en presentatrice. Uh, Tom Verlind, mediaadviseur en Oud-Karo-directeur. Hartelijk welkom allebei. Uh, we hoorden net Maarten Blom van Power Unlimited. Er gaan dagen voorbij dat ik het blad niet lees. Uh, hoe is dat met jullie? Ik heb het zelfs nog nooit gezien, sorry. 20 jaar bestaan ze. Een wereld waarvan ik het bestaan wil weten, maar waar ik geen beeld van heb. Ja, Opvallend, want dat is een blad uh, 20 jaar lang al houdt dan. Ja, super. Maar het is natuurlijk een echte, wat ze dan noemen, een niche. Echt zeer geïnteresseerde mensen. Ja, en een steady uh, abonnee-aantal, 23.000. Wat natuurlijk niet enorm is, zeg maar, maar oké. Okay. Ja, voor, voor de, de bladensector is dat een uh, mooi aantal en je ziet vaak als er eenmaal rond een bepaald uh, thema een groep is ontstaan... dat die groep uh, mee trouwens, blijft groeien met, ja. het, uh, met het blad. Maar na een bepaalde leeftijd is het afgelopen... Ja, dus ze hebben nog even. Je ze, ze hebben nog even. En dan treft het uh, hun het lot. wat alle gedrukte media treft. Ja. Namelijk dat, je, dat het niet gemakkelijk meer is. om aan een nieuw publiek te komen. Het ja. is wel grappig over die stijl. wat hij vertelde. Dat die, die uh, redacteuren. worden eigenlijk. Bedoel, tegenwoordig. kan je de echte journalistiek. de volwassen journalistiek, kan je abonneren op een, op een journalist. Maar hier worden ze echt. een soort superhelden. voor die abonnees kennelijk. Ja, dat is wel bijzonder. Dat is natuurlijk ook. een beetje cult, hè? Ja. ja. Maar ik, ik begrijp eigenlijk niet. dat jij zegt dat het afgelopen is. Er komen toch steeds nieuwe jonge mensen bij. En die vinden dat toch ook weer leuk? Nee, want die, die lezen niet meer. Uh, alles, alles wat gedrukt is verliest, geloof ik, op het ogenblik per jaar 10% aan abonnees. En er, er ontstaat een generatie die misschien wel geïnformeerd wil worden... maar niet meer via papier geïnformeerd wil worden. En dat is een, een, een ontwikkeling die we nog steeds niet hebben weten te keren. Nee, en gaat ook niet meer gebeuren, denk jij? Uh, ik, ik weet het niet, want ik vind dat de gedrukte media... de kranten het op uh, alle gebieden laten afweten... als het gaat om uh, imagocampagnes campagnes en, en uit te leggen... Wat, wat bijvoorbeeld nog het belang is van het deel uitmaken... Van een, van een gemeenschap die het mogelijk maakt... dat er op een bepaalde manier journalistiek wordt uh, gedreven. Dus uh, er, er blijven veel kansen onbenut. Dus, al al ligt dat het dan niet goed gaat. Ja, want we hebben het hier al eerder over. Jij hebt geloof ik al je abonnementen opgezegd. Nee, de... hoe kom je daar nou heen? Nee, maar ik bedoel van de, van de papieren kranten. Nee, juist oh, niet. Omgekeerd. Oh, het ik omgekeerd. had een iPad-amendement ge geprobeerd... Het. en ik ben teruggegaan naar het papier, ja, dat was het. omdat ik het zo onoverzichtelijk vond. Ja. Ja. Ja. En gewoon lekker is om zo'n krant in te halen. Heerlijk. Vertellen. Ja, nou. en dan knisperend bladeren. Heerlijk. Uh, Zometeen praten we over andere zaken in de media in deel 2 van het Forum. Dit is Radio 1. En in journaal, hier is Mark Visser. Spaanse premier Rajoy is in Santiago de Compostela. Daar ontspoorde gisteravond een trein waarbij 78 doden vielen. Zeker 10 mensen verkeerden nog in levensgevaar.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 De politie heeft twee mannen van 22 opgepakt... voor de mislukte plofkraak van gisteren in Nieuwegein. In hun auto lagen spullen die bij een plofkraak gebruikt kunnen worden. De daders maakten geen geld buit. Wel ontstond er brand. De winkelcentrum waar de geldautomaat stond... was urenlang dicht voor het publiek. En de 39ste landelijke hittegolf is een feit. Weerplaza meldt dat om 12 uur de temperatuur in de beeld boven de 25 graden uitkwam. En daarmee is aan alle eisen voldaan, zegt de weerman Marco Verhoef. Vijf dagen op rij boven de 25 graden, van drie boven de 30. laatste hittegolf in Nederland was in juli 2006. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Na een aanrijding op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Staat tussen Knopendel en af het Arkel 5 kilometer. De rechte reishok is dicht. Verkeer richting Gorkum kan het beste omrijden vanaf Knopendel via Den Bos en Waalwijk. En nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Ridderkerk 2 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Katrien Keil en Tom Verlint. De ouders van de 16-jarige Donny werd aangereden en daarbij overleed... geven de strijd voor een hogere strafeis voor de verdachten van deze zaak nog niet op. Ze gaven deze week een interview aan Omroep West... en namen geen blad voor de mond. Ze eisen bijvoorbeeld minimaal één jaar cel. En ze gaven ook aan dat ze hebben gespeurd naar de activiteiten van de verdachten. wat voor straf die natuurlijk ook krijgt... Dat nee, is nooit genoeg. Donnie? Nee, die krijgen nee, je nooit het terug. Dat is nooit genoeg, maar het is wel zo dat zijn leven dan ook een jaar lang stilstaat in de gevangenis. En als je er nu van uitgaat dat meneer 24 augustus in een nieuwe auto zat te blowen. Weet je wat wij aan het doen waren? Waar we een grafsteen uit aan het zoeken, verdomme. Ja, een foto van die blowende verdachte... hebben ze ook op hun eigen Facebookpagina gezet. De foto trouwens die die man zelf ook op zijn pagina had gezet. Maar goed, Ton, is het begrijpelijk... dat de moeder van Donny deze foto op Facebook zet, vind jij? Uh, ja, het gaat om een dertienjarige jongen die doodgereden is... door iemand die daarna doorgereden is... en waarvan gezegd wordt dat hij wel wat vaker onverantwoord rijgedrag uh, vertoonde. Die is veroordeeld tot... Uh, als nee, ik die... de strafeis is 240 uur duurtverlening. Ja. Hij is nog niet veroordeeld volgens mij. Nee, nee, maar hij, van hem was bekend dat hij wel regelmatig te hard reed... Ja. en onverantwoordelijk gedrag ja, vertoonde. Ja. Althans, dat lees ik in de krant. En ja, hij, heeft, hij heeft 240 uh, uur taakstraf gekregen of dat is uh, geëist. Dat is eisen. Ja, als je daarnaar uh, kijkt uh, in, in relatie tot het leed wat jou uh, getroffen is... en je vindt dan van zo'n jongen op Facebook een hele macho foto waarin hij ja, uh, ogenschijnlijk onaantastbaar uh, in een auto zit te roken... en zijn leven gaat gewoon door... dan kan ik mij heel goed voorstellen dat deze gevoelens naar boven komen. Ja. Katrien? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het ergste wat, een, wat ouders kan overkomen. is dat hun kind overlijdt. Ik bedoel, dat is een trauma, daar kom je je hele leven niet meer overheen. Dat weet iedereen. En uh, ja, 240 uur taakstraf, wat is dat nou? Ja. Ik bedoel, voor de, voor de, voor de kleinste ge, vergrijpen wordt vaak al een jaar geëist. Dus ik kan me voorstellen dat die mensen zich uh, verschrikkelijk onrechtvaardig uh, benaderd voelen. Maar, daar zit wel een maar aan. Het is natuurlijk niet aan hen om die jongen op Facebook te veroordelen. Sorry, maar dat gaat mij een veel te grote stap te ver. Ik snap hun emoties, maar we leven wel in een rechtsstaat. En ik hoop toch echt dat die, die rechter en die officier van justitie... de zaak goed bestudeerd hebben. Dus dat ze vanuit een bepaalde oprechtheid oordelen... En het is natuurlijk niet aan ons om dan even via Twitter of zo te bepalen wat de straf van die man zal zijn. Zij mogen natuurlijk, als zij vinden dat ze nieuw bewijsmateriaal gevonden ja, hebben. dat bewijsmateriaal, Ja, maar ja. daar gaat het hier om. Die foto is niet illegaal gemaakt. Die hebben zij gevonden kennelijk op de Facebookpagina van die jongen zelf. Ja, en het die is hebben natuurlijk een... niet verboden om een stikkie te roken, sorry. Nee, maar het is niet verboden om die foto dan nog een keer te herpubliceren. Maar ze hebben nog meer. Ze hebben nog meer in de, de context van zo'n zaak? Ja, we hebben nog meer uitgezocht. Want een van de argumenten ook van de verdediging was van. Uh, ik geloof ook van de reclassering van dat er geen uh, kans op recidive zou zijn. En ze hebben dus een aantal feiten teruggevonden. Dat hij uh, alweer vaker is ingepakt uh, in zijn auto en problemen uh, heeft gemaakt. Ja, en dat is natuurlijk, raar. daarom lijkt, lijkt die straf erg laag. Maar ja, nogmaals, ik vind het is aan de rechters en de officieren van justitie om dat te beoordelen. En niet aan ons. Als we daaraan beginnen. Ja, ja jongens, dan is gewoon dan moeten we de hele rechtszaak op een hoop vegen. Want het en moeten beter moeten uitleggen waarom die strafwijs 240 uur is, en die hebben daar ongetwijfeld over. Nou, is een discussie die in, de, in die wereld uh, al langer uh, loop, uh, loopt. Dat, uh, dat rechters en, en uh, het, het Openbaar Ministerie... wel heel karig zijn met hun informatie en hun motivatie. En daar zitten soms ook onredelijke elementen in. Hoor. Het is niet zo dat... Er worden nogal wat fouten gemaakt ja, bij de precies. rechtspraak. En ja, er worden tuurlijk, nogal wat fouten gemaakt bij het, bij het Openbaar Ministerie. Maar als je zo'n controversiële uitspraak doet in zo'n ingewikkelde zaak... dan moet je, naar mijn smaak, met een heel goed verhaal naar buiten hmm. komen. Er uh, komt vaker voor. We hebben gezien naar de TT in Assen. Tenminste, de nacht voorafgaand aan de TT, Dat is altijd een groot feest daar in, in Assen. Uh, is een meisje verminkt geraakt doordat iemand een, een fles in het publiek gooide. Uh, de vader heeft toen een beloning uitgeloofd uh, via de sociale media... om, om nou ja, de dader op te sporen. Ja. Nou ja, ook dat kan ik me voorstellen. Ik bedoel, als je dochter op een dergelijke manier... voor haar leven verminkt wordt... dan lijkt het me toch uh, goed dat hij dadig gevonden wordt. Maar daarna moet hij dan natuurlijk wel gewoon... Uh, zeg maar, officieel veroordeeld worden. En niet uh, op Twitter of uh, weet ik waar, of Facebook. Ja, vind jij dat in principe ook gevaarlijk, dat mensen zich daarmee gaan, gaan bemoeien dan nu, omdat het ook zo makkelijk is, de toegang tot Facebook, Twitter en noem het maar, je bezit er natuurlijk zo op en je kan daar een hoop mensen om je heen verzamelen, die dan, uh, ja, die dan nog meer gewicht in de, de schaal. Nou, dat, dat is levensgevaarlijk, maar dat is een situatie die nu helemaal bestaat en die kunnen we niet terugdraaien en daar moet iedereen mee weten te dealen. En uh, ook voor, voor daders die in een nog kwade daglicht worden gesteld... door dit soort publiciteit geldt hetzelfde wat Katrien net al vaststelde. We leven in een rechtsstaat. Als je vindt dat je onfatsoenlijk behandeld wordt... Uh, dan stap je naar de rechter en dan laat je een uh, Ik, het de rechter uitzoeken. Het is een gegeven dat Twitter social media bestaan. Eigenlijk vind ik het ook nog wel een goed middel... om een bijdrage te leveren aan het aanleveren van bewijsmateriaal. Ik ja. zou er niet te terughoudend in zijn. Maar we moeten ook niet vergeten dat in het algemeen... de rechtspraak in Nederland van een buitengewoon... Uh, hoog niveau is. Uh, het fabeltje bestaat dat hier in het algemeen laag gestraft wordt. Nou, er zijn voldoende cijfers waaruit blijkt dat dat mm. niet het uh, geval is. Dus het is ook wel belangrijk om vertrouwen te houden in ja. die rechtsstaat. Er zit nog één ander element aan, hè? want dat hebben we ook in eerdere zaken nog wel gezien, dat de rechter dan juist zegt, hè, door dit soort extra publiciteit, ja. die dus door, nu door is die is familie... Ja. Ja, dat, dat de straf dus dat, juist al lager wordt. Dat, dat was in die Eindhovense ja, zaak ja, toch ja, ook ja, zo. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, uh, het is eigenlijk ook een beetje als met Schettino, die, die uh, de, de kapitein. kapitein van het ja, die is al lang en breed veroordeeld. Die man heeft nog eigenlijk zichzelf helemaal niet kunnen veroordelen. De media en het publiek hebben hem al helemaal afgemaakt. Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk een groot risico. Maar dat zo'n familie zich dat ook misschien realiseert. Dat een rechter dan zegt, ja, die man is nu in de, in de media zo. Hij wordt, zit nu geloof ik ook ondergedoken, want hij is bang. Uh, dat, hij, dat hij, Nee, uh... ik denk, denk dat als je als familie zo vol emoties zit... en je zo onrechtvaardig behandeld voelt... dat het afwegingen zijn die je niet maakt. En daarom moet je hopen dat die mensen in hun omgeving... Uh, mensen hebben die zorgen voor het, voor het evenwicht, want wat er gebeurt en wat ze gaan aan een nieuwe praktijk aan het ontwikkelen is, is natuurlijk wel levensgevaarlijk. Dat ja. vind ik ook. Ja, ja dit... maar ik ben dus bang dat die mensen dus niet in die omgeving zijn, want mensen hebben altijd heel erg de neiging om juist mee te gaan in de emoties, om het vuurtje nog een beetje op te stoken. Ja, ja nou dan is het wel. Nou ja, het helemaal... werd, werd versterkt door die beeld, want dit is ook dit is de hele familie natuurlijk van die uh, zaken in, uh, in de rechtbank, waar ze met, met de stoelen gegooid is naar die, mm. uh, naar die verdachte ook. Uh, nou ja, goed, we gaan de uitspraak maar afwachten. Eerst... Uh, nu het grote nieuws in Engeland, de Royal Baby. Daar zijn ze maar met één ding bezig natuurlijk. BBC kreeg kritiek op de vele aandacht die ze hebben besteed aan de geboorte van de nieuwe prins. En iets anders opvallends: de stadsomroepen die schreeuwend bekend maakten dat de prins geboren was... bleek gewoon een hobbyist te zijn. De stadsomroepen vertelden dat hij gewoon in de taxi was gestapt. Deed alsof hij van het paleis was. De wereldpers vroeg hem of hij die aankondiging alsjeblieft nog een keer wilde doen... maar dan op de stoep, want dan leek het nog echter. Laten we even luisteren. En als ik out, got out the car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 Ja, ik, ik zeg het verkeerd, maar ik de, maakte wel het gebaar van de trap. Ja. Uh, hij stond eerst op de, op, op. Op de stoep. Och, ja. Dat is ook echt. Hangt hier ook allemaal nee. van plakband aan elkaar. Ja, uh, die omroep moet bezuinigen, ja. dan krijg je dat. Hij stond eerst op de stoep en toen vroegen ze of hij even op het trapje wilde gaan staan. Nou ja, goed, uh, het verhaal is duidelijk. Uh, volledige wereldpers is erin getrapt. Goeie grap, Katrin. Ik vind het een wereldgrap. Maar die man was natuurlijk wel stadsomroeper, hè? Ja, En het, ze hebben in Engeland in bijna elke stad nog een stadsomroeper. Dus op zich, ik bedoel, hij had die kleren had hij ook meteen paraat dat heb je natuurlijk niet als je... <laughs> en de bel. En de bel. Alles had hij gewoon bij zich. Maar ik vind het gewoon wereld. Zo man gaat een hele nieuwe carrière tegemoet op zijn 76 e ja. Top. Ja, ik geloof dat het ooit wel eens bij de BBC is gebeurd... dat iemand gewoon echt in een talkshow zat... en dat ze pas daar achter, later achterkwamen dat hij helemaal niet de man was... die er had moeten zitten. Oh, maar dat is in ja, dat Nederland dat ook gebeurd, in, in Nederland in sommige programma's <laughs> ja. natuurlijk ook wel. Dat er hele <laughs> ik enerverende ik verhalen worden leed. verteld... die helemaal niet uh, gebeurd zijn. Ja. Uh, dit, ik vond dit een uh, topgrap. Uh, ik zat wel aanvankelijk met verbazing uh, te kijken... want ik dacht... Nou, Engeland is wel erg in zijn folklore blijven <laughs> hangen. Maar ja, dat ben je van Engeland ook wel een beetje uh, gewend. Dat is eigenlijk ook wel de charmante kant van het land. Maar het, uh, deze man verdient een nipkofschrijf. Ja. Ja, nou, nou is het altijd zo met dit soort dingen. Dat heb ik in Nederland ook natuurlijk meegemaakt. Uh, ja, de BBC krijgt anders van wij te veel aandacht. Terwijl ja. iedereen wil het toch eigenlijk ook zien. Nou, ik was toevallig in Engeland tijdens de geboorte. En uh, tijdens uh, het moment dat uh, Kate en William dan naar buiten kwamen met die baby. Dus ik heb ook met alle Engelsen samen... Uh, ongeveer anderhalf uur naar een dichte deur zitten staren. En toen moest ik wel meteen denken aan uh, het feit... dat ik ook een uur heb zitten wachten op toen Mandela werd vrijgelaten. heb ik ook zitten staren naar een laantje ergens... daar bij uh, Franshoek in de buurt, in mm -hmm. Zuid-Afrika. Maar ja, als je dan die twee gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis vergelijkt... dan denk ik, ja, waar gaat het allemaal over? Er wordt gewoon een baby geboren, kom op nou. Maar aan de andere kant, kijk, BBC stond uit... maar Sky, hun grootste concurrent... Zond ook uit. En ja. dan krijg je precies hetzelfde wat hier in Nederland gebeurt. Ja, de commerciële doen het dan moeten de publiek ook of andersom. Dus mm. ze doen niet voor elkaar onder. Dus je zit op twee netten naar dezelfde deur te kijken. En ik geloof de Daily Mail die, dit, die deze vragen opgeworpen heeft... heeft de BBC er niet teveel aangedaan. Die hadden geloof ik zelf twintig pagina's ja. of zo. Met het meest ja, kijk, het is onverdige het eeuw, details. Het eeuwige gevecht tussen uh, romantiek en rationaliteit. De mensen die van romantiek uh, houden, die steunen dit. En dan is er een aanzienlijke categorie die het uh, onzin vindt. Als je naar de cijfers kijkt... Dan kun je geloof ik vaststellen dat wel 95% van de Britten... met enige nuchterheid naar dit evenement uh, hebben gekeken. Ik bedoel, de, de geboorte. Precies, ik zag dus, ook een onderzoekje, daar werd gevraagd van... hebt u het gevierd of zo? 94% ja, zei van niet. Hij he, nee, heeft daar met een zekere terughoudendheid tijd naar gekeken. Dus dat betekent, maar dat is een bekend verschijnsel in de media... dat er een heel geëxalteerd, overdreven beeld van een gebeurtenis... via de media tot ons komen. En je moet uitkijken dat niet de indruk ontstaat... dat dat het werkelijke beeld is, want dat is een... Vaak om commerciële redenen uh, opgefokt uh, uh, beeld. En zolang je dat maar uh, onthoudt kun je het relativeren en ja. kan dat geen kwaad volgen. Je ziet dat het loont aan de Times. Hè? Die hebben hoeveel meer? 50.000. Ja, 50 50 ja. ja. 50 50.000. Dan heb je het antwoord. Ze willen ja. ja. bewaar exemplaren. Die ja, zo het, is, in de, het is een, in een commercieel concept. concept. Um, nog even over Paul Jambers. Eigenlijk is een beetje dat de aanleiding. Uh, hij keert terug op de Belgische tv. Uh, ik zit hier met twee uh, mensen die al heel lang meegaan in, de, in deze omroepwereld. Uh, ook in Nederland uh, hebben we het gezien. De Martine Bel... die uh, enorm succes heeft met dat heel Holland bakt. En terecht, want ik vind dat ze dat geweldig doet. En heb je ook gekeken naar de finale gisteren? Uh, uh, nou, de, de finale zat ik dus in het vliegtuig terug uit Londen. Maar ik heb bijna alle andere afleveringen gezien. En die vrouw heeft zo'n mooie, onderkoelde manier om dat te presenteren. En dan denk ik, oh, wij zijn toch ook nog gewoon Nederlands, weet je wel. Als je die andere programma's als de ziet. Ze zijn allemaal hysterisch. En ze gillen, ze kunnen niet normaal met elkaar praten. En hier is alles gewoon heel relaxed. En een miljoen kijkers. Dat bedoel ik. Dus. Ja. Is, is het misschien een nieuwe trend dan? Dat we gewoon weer normaal gaan doen. En, en ook gewoon mensen die wel, op een ja. rustige uh, manier ja, het, het, ja, het, het is een nieuwe trend. Maar het is een nieuwe trend die al langer uh, bestaat. Maar die door steeds meer mensen ontdekt wordt. Want kijk, uh, we hebben hier natuurlijk ook al verschillende keren gesproken over het gigantische succes van een programma als Boer Zoekt Vrouw. Ja. En dat bestaat al een aantal jaren. En dat programma is er een bewijs van dat als je op een gewone, normale manier met elkaar uh, omgaat, mooie beelden laat zien, fatsoenlijk uh, acteert, dat Nederlanders daar uh, ontzettend voor openstaan. Dus ik, ik denk dat dit een afscheid is van afzeiktelevisie. Uh, daar is nog een uh, tweede bewijs van. Namelijk dat het SBS, uh, de, de, de uitvinder van afzijktelevisie, niet lukt... Om een nieuw succes uh, neer te zetten. Dus er is een, een nieuwe tijd. Een en nieuwe het, lint, en het feit dat we presentatoren terugzien die, uh, die er een tijdje even niet geweest zijn. Nou ja, Omroep Max doet daar veel aan. Ja, mm -hmm. goed, Katrien, je hebt daar zelf iets gedaan. Ik wil niet weer even dat ontrakelen. Ja. Maar, maar is dat goed juist? Dat is ook vertrouwd, nou natuurlijk ja, wel bij het publiek ook. Het is vertrouwd, maar ik denk toch ook dat te veel vergeten wordt. Dat presenteren gewoon een vak is. En, en natuurlijk moet je talent hebben. Maar uh, ik denk toch ook dat een bepaalde manier van met je vak omgaan dat dat nou weer eens beloond wordt. En dat, dat, dat stelt mij alleen maar gerust. Dat vind ik alleen maar fijn. Jongere uh, mensen die het vak in willen zullen zeggen... Ja, waarom zit die oude knar ons allemaal in de weg? Nou, zo ja, allemaal. Maar, maar is nou, dat... Zoveel zinnen. Geit je natuurlijk. Neem me niet kwalijk. Wat is dat nou voor flauwekul? Ik vind dat we in Nederland eens <laughs> moeten kijken naar de leeftijdsdiscriminatie... Ja. waar je voortdurend mee plat gegooid wordt op de Nederlandse televisie. Je moet eens in een week bijhouden wat voor karikaturaal beeld er neergezet wordt van mensen boven de veertig. Boven de als ja. je dat soort kwalificaties. Veertig al? Ja, ja dan dat begint dat bij de, de 40. En vrouwen boven de vijftig bestaan helemaal niet op tv. Nou, dat onderscheid mannen vrouwen. Maak ik niet, uh, niet, oh, niet nou, graag. dat zou je Altijd toch dus, eens moeten doen. Ja, maar <laughs> het, het, het, het gaat erom dat uh, als je een bepaalde leeftijd hebt uh, bereikt... dat er een karikaturaal beeld wordt neergezet. En of dat nou bij mannen vrouwen uh, anders is. Ik denk niet dat dat een groot uh, verschil maakt. Maar als je in een week zou noteren hoe uh, oudere mensen in reclame of in oh, het nieuws worden gepositioneerd... en je zou die kwalificaties uh, loslaten op andere kwetsbare ja. groepen... dan zou er opstand uh, ontstaan. Ja. Dus Altijd het, met een relator, hè? He, of zo. Uh, ja, en, en, en, en achterlijk en dom en ja. kaal en mastodont. En het klopt allemaal wel, maar is maar het, zegt, met kaal? het zegt helemaal niks... <laughs> over de kwaliteiten van die mensen. Ik vind het wel goed dat, dat Max daar... Uh, een statement. Wat vind je dat die dat goed, goed doen dan? Dat nou ja, je, je moet van Max zeggen dat die omroep volgens een heel helder concept uh, werkt. Zijn beloftes waarmaakt en daarmee een gigantisch ja. succes heeft. Ja. Keer op keer ja. op keer. Nou, en tegen dat beeld van wat jij net schetst. En dat, ik denk dat dat echt zo is. Ook, er staat dan inderdaad zo'n Martine Bel die daar gewoon vier overeind ja. blijft. En... en niet te vergeten Monique van der Ven. Hè? Die, had, die had dus een serie met haar man geschreven. Ja. En die werd afgewezen door John de Mol. omdat Monique van der Ven te oud was. Nou, en zie wat een succes het is geworden. Dus ja. het gaat allemaal niet op dat soort regels. We wachten wanneer Verlind en Keil weer op tv te zien zijn. Nou, Verlind en Keil. Verl nou, niet oh, leuke, samen per se. Leuke show. Sorry wel een leuk me op kunnen leveren. Ik ja. denk het ook wel. Uh, voorlopig blijven jullie wel gewoon komen in dit mediaform. Dus ja, de radio hoor. doet, doet de, uh, alles aan. We laten jou niet in de steek. Dankjewel dat jullie hier waren. En we gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Lloyd Cole, hij is terug. Uh, zijn een album is, uh, heet Standards en daarvan nu It's Late. It's late, I'm so far from home. It's late, I don't to be alone. I wanna take you back, take you back to my hotel I could be true tonight, to someone like you tonight It's late, this lonely hotel room It's late, and there's nobody but you on my mind Your lips as red as hell Fire star me dead Bring me down to my knees I could be blue tonight For someone like you tonight Someone like you Exactly where the Ja, iets Late, dat klopt inderdaad. Dus daar moeten we snel door met de quiz. Lloyd Cole is dat over retro gesproken. Hij is ook weer helemaal terug met een nieuw album. De man die in de jaren tachtig ook al veel furoren maakte. Walt Hoeben is hier. Hij is de kandidaat van vandaag, 52 jaar, uit Breda. U hebt veel in het buitenland gezeten in verband met ontwikkelingssamenwerking. En uh, u zei ook net van, daar zou ik best wel wat over willen vertellen. Daar hebben we niet helemaal de tijd voor. Maar wat is het grootste cliché waar u zich altijd aan ergert? als het over Afrika gaat? Ja, ik denk dat het beeld vaak gevoed wordt door hongersnood... En, en, en, en kinderen die sterven, terwijl er zoveel meer is. En terwijl de mensen daar kunnen genieten van het moment zo... Uh, en daar kunnen wij nog wat van daar leren. Daar kunnen wij wat van leren, juist. Ja. Laten we genieten van dit moment, tenminste dat hoop ik dan... als ja. u tenminste de nieuwskennis een beetje op orde hebt. 75 punten is de hoogste score, dus daar moet u overheen. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. De gemeente Utrecht besloot de vergunning van de laatste raam exploitant die nog actief was, gisteren in te trekken. Vrouwen die worden gedwongen zichzelf te prostitueren, hoe erg uh, kun je omgaan met een vrouw. Nou, en dat aanpakken, dat is, dat is wat ons drijft. Een aantal prostituees heeft aangekondigd straks om 12 uur te gaan protesteren bij het Utrechtse stadhuis. Het is een soort of protest, we gaan kamperen... Sinds vanochtend 9 uur zijn de prostitutieboten in Utrecht gesloten. Vraag 1. Hoe heet de straat in Utrecht, waar veelvuldig over is gesproken en waar die prostitutieboten liggen? Het zandpad. Dat is goed. In de wijk ondiep. Uh, zand ligt er niet trouwens op het zandpad, wel loopt de vecht er langs. En ook de ramen in de Harde Bollenstraat, dat is ook wel een mooie naam altijd in het centrum van Utrecht, zijn sinds vanochtend dicht. Vraag 2. De exploitant van de boten kondigde direct aan dat hij in hoge beroep gaat. Hoe heet die exploitant? Uh, bo bollen? Hollen? Bo bollen of Hollen? Bollen. is, is niet goed. Het is uh, Wegra. De directeur Kees Jobben was ook goed geweest. Uh, ook de prostituees zelf zijn het trouwens niet eens met de gemeente en de rechter. Ze zitten nu zonder werkplek en demonstreren daarom op dit moment voor het Utrechtse stadhuis. Vraag 3: kop uit de krant. Ik lees hem voor. Waar gaat hij over? Onbekend tot deze week. Dat is de kop dus. Onbekend tot deze week. Gaat dit over één... Huma, nee, Huma moet ik zeggen, Abedin. De vrouw van de New Yorkse burgemeesterskandidaat Wiener. Uh, Wiener bekende deze week dat hij onder het pseudoniem Carlos Danger... foto's van zijn penis naar vrouwen heeft gestuurd. Twee, VVD-kamerlid Johan Houwers, die opstapt uit de Kamer... omdat de Rijksassociatie onderzoek doet naar uh, fraude. Bij zijn hypotheekaanvraag is dat geweest. Of drie, de Utrechtse biologiestudent Annemarie Scheerboom... die vandaag op het strand van Rio de Janeiro de paus mag toespreken... bij de Wereldjongerendagen... Onbekend tot deze week. Nummer 3. Dat is niet goed. Dat was antwoord 2. Johan Houwers kop uit NRC Next. Het Kamerlid was eerder deze maand al eventjes in het nieuws... omdat hij ervoor pleitte om wolven in Nederland af te schieten. Vraag 4. Meer nieuws over de VVD. Een afdeling van die partij heeft voorgesteld... dat ambtenaren voortaan op de Dag van de Arbeid, 1 mei dus, gewoon moeten werken. De VVD in welke stad wil dat met instemming van de lokale PvdA ook gaan invoeren? Amsterdam. Dat is goed. Vrije dag kost de stad namelijk 3 miljoen euro, zegt de VVD. Bovendien viert vrijwel niemand de dag nog. Afschaffen dus, vinden de liberalen. Vraag 5, geluidsfragment. Wie is dit? Dat is goed nieuws voor de estafette. Uh, betekent nog steeds niet, we, we zijn nog steeds niet de, gouden, uh, de golden girls van, uh, van een jaar geleden. Zeg maar. uh, top 5 zou heel mooi zijn. Uh, een medaille nog veel mooier. Het is de zwemcoach, maar ik kan niet op zijn naam komen. Jaco Verharen is het. Uh, vraag 6. In welke Europese stad wordt dat wk zwemmen gehouden? In Barcelona. En dat is goed. Laatste vraag. Vier punten nog te verdienen met die laatste vraag. We zoeken een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik begaf me op glad ijs. 3. Ze noemen me ook wel Jeromeke. Twee. Mijn leven is nu even niet zo Jeroen Blijlevens. Hij zegt Jeroen Blijlevens. Uh, mijn leven is nu even niet zo blij. Dat was de, de aanwijzing. Uh, en gisteren bleek uit onderzoek van de Franse Senaat... dat ik in de Tour van 98 EPO heb gebruikt. Inderdaad is het Jeroen Blijlevens. Deed ook nog mee aan uh, sterren dans op het ijs. Vandaar die eerste aanwijzing. We komen op uh, vijf. Dat betekent dat er zometeen vijftien nodig zijn voor een gelijk spel.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 Vandaag luidt De stelling. de gemeente Utrecht moet zorgen voor een goed alternatief voor de prostituees. Nou, we hebben het er net uitgebreid over gehad in de quiz ook, dus het is duidelijk waar dat over gaat. De gemeente Utrecht moet zorgen voor een goed alternatief voor de prostituees. Eens of oneens kunt u sms'en naar 7070, /70, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl. En u mag ook twitteren. Doe dat dan met Hekje Standpunt. Walt Hoeven, 52 jaar uit Breda. Eh, als gezegd heeft, 5 in deel 1. Dat betekent dat er in ieder geval 15 goed moeten zijn. Want dan hebt u ook 75 punten. Maar liever nog iets meer. Maar dan moet het allemaal kloppen. Dus ik stel de vraag en dan graag het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale nieuwsbest. De directie van de NS en welk ander bedrijf gaan samen vergaderen om het spoorverkeer in betere banen te leiden? ProRail. Goed, hoe heet de Egyptische legerleider die gisteren opriep tot een massabetoging tegen geweld? Sisi. Goed, op welk Spaans eiland zijn gisteren eens Eensels opgepakt omdat ze met zwart geld de bouw van een Formule 1 circuit bekostigden? Ibiza. Mallorca, welke stad is de duurste terrasstad van Nederland volgens marketingonderzoek? Amsterdam. Den Haag. Hoe heet de hogeschool die vorig jaar het aantal inschrijvingen met 19% zag stijgen? In Holland. Dat is goed. De zoon van de Britse prins William en Kate Middleton heeft drie namen. George, Alexander en... Um... Nelson. Lewis. Het Rode Kruis heeft alarm geslagen over de situatie in welke Syrische stad... Aleppo. Homs. Hoe heet het voormalig concentratiekamp... waaraan bondskanselier Merkel een bezoek bracht? Dachau. Dat is goed. De klanten van welke telecomprofile kunnen weer bellen in Frankrijk? Nee, KPN. Dat is goed. Waterbouwer Boscaris heeft zich in welk land schuldig gemaakt aan omkoping? Mauritius. Dat is goed. NHG adviseert huisartsen dat kinderen met welke ziekte... beter niet in de, de wachtkamer kunnen wachten? Dat is goed. In welk land liep de gay pride door geweld uit op een chaos? Montenegro. Dat is goed. Bayern München won met zijn nieuwe trainer Guardiola... gisteren een oefenwedstrijd tegen welke club? Barcelona. Dat is goed. Financiering voor het Duitse deel van welke treinroute is rond? betuwe Rijn. betuwe -route is goed. Aan de kust van welk land is een Nederlands schip op de rotsen gelopen? Ierland. Ook goed. Een bosbrand bij welk dorp legt de gisteren het treinverkeer plaatselijk tijdelijk stil? Pas. Welk dorp was dat? Pas. Wezen. Dat was wezen. Um, nou, ik dacht, hij gaat toch aardig in de buurt komen. Maar het zijn er net geen 15, 11 om precies te zijn. Oei. Dus dan komen we op 55. Uh, dat is niet voldoende, maar, ja, zeg maar. Uh, toch, uh, toch aardig. Ik dacht, uh, ja, net, net een paar keer te veel gepast in deel 2. Ja, ja. ja je moet het wel weten, inderdaad. Um, maar dus... ik ben er niet te oud voor nog, hè? Nee, nee, nee, zeker. We doen niet aan oudere discriminatie, helemaal niet. Um, 55 punten, dat is de score die meegaat naar huis. Ja. Maar niet dus de, de hoofdprijs, want... Um, ja, die staat voorlopig bij de man die 75 punten heeft neergezet op, op het scorebord. Dus de kaarten voor beeld en geluid gaan mee. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Oké, okay, dank u wel. Veel plezier ermee. Jo, hoi. Um, eens even zien, eens even neuzen. zometeen natuurlijk weer een werklunch. Uh, dat doen we met een un-festival-directeur. Ga zo overklappen wie. Na het NOW-journaal. Geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Het laatste nieuws. Er zijn geen mensen gewond geraakt, zover uh, bekend. Maar het ging te keren op een gegeven moment. We zijn wel hevig geschrokken natuurlijk door het noodweer. In grote chaos op een gegeven moment, dikke hagelstenen, windstoten, onweerbliksem. Here they come. This is a really joyous occasion. Welcome to the world. Ja, een paar laten natuurlijk weten dat ze dolgelukkig zijn met de nieuwe baby. Is is uh, a big boy, he's quite heavy. We're still working on a name.